Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In een opslagventie bij Almelo is de giftige stof Chrome 6 aangetroffen, schrijft de regionale krant Tubantia. De opslagplaats is een voormalige loods van de NAVO. Nu bewaart Defensia materieel dat wordt voorbereid voor de verkoop. Vorig jaar heeft de GGD al onderzoek gedaan, maar toen werd er niets gevonden. Woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt in Tubantia dat de Chrome 6-waarden binnen de normen vallen.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 omdat de stukken van de domtoren in Utrecht dreigen af te vallen, worden er direct extra netten opgehangen. Die komen te hangen in het open gedeelte van de toren op 70 tot 90 meter hoogte. In oktober heeft de monumentenwacht het gebouw gecontroleerd. Vooral de zuid- en zuidwestkant zijn er slechter aan toe dan eerder werd gedacht. Delen van de dom verzakken en ook dreigen stukken natuursteen af te brokkelen. België wil de radicale moslim Fouad Belkacem zijn Belgische nationaliteit afnemen. Volgens de Gazet van Antwerpen wordt op die manier geprobeerd de oprichter van Sharia voor Belgium uit te zetten naar Marokko. Belkacem werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De Belgische Marokkaan heeft jongeren onder meer op de gewapende strijd in Syrië voorbereid. Het weer op veel plaatsen bewolking, kan wat mot regenen... Later vooral aan zee ook kans op wat zon. In Limburg is het nog koel cool, met maximaal rond 5 graden. Op andere plaatsen wordt het 8 tot 10 graden. Morgen weinig verandering. In het weekend kouder met wat vaker de zon. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen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 Naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En recht hartelijk. Goedemiddag. Het is uh, vandaag 1 december. De laatste maand van het jaar is ingegaan. Juhu! Ja, en we hopen natuurlijk uh, met z'n tweetjes... dat dat voor u allemaal een vreselijk gezellige en mooie maand gaat worden. Ja. Toch, Ruud? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Wordt ook gezellig. Heel gezellig. Het ja. wordt hier ook steeds gezelliger. Ja, het is net een disco hier. Nee, het wordt kerst. Het wordt oh, kerst. Kerstdisco. Ja, Marja en uh, Willem uh, zijn hartstikke druk bezig... om hier de boel mooi aan te kleden voor de kerst... Ik laat nog komen. Ja, maar de lichtjes hangen al vast. Het is een ah, boel nee. werk. En dan uh, gaan ze dinsdag nadat Sinterklaas is vertrokken, gaan ze verder. Ah. Dan worden er allemaal mooie sterretjes opgehangen. Oh. Een boompje wordt opgezet. Oh. piekje gaat erop. Balletjes oh. erin. Oh, balletjes. Het oh. zijn de balletjes van de koning. Ja, ah, dat waren gaakballetjes. Oh, dat waren gaakballetjes. Ja. <laughs> komt er ook een piek op? Ja, natuurlijk komt oh. er een piek op. Nou, we hebben al lang geen piek meer. We hebben euro's tegenwoordig. Nee, dat is waar, maar we hebben toch een piekervaring ja, gehad toch een, vandaag. Ja, Oké, okay. ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, oh ja, dat wou ik nog wel even zeggen. Ja, ja dat is misschien nog wel even handig voor u om te weten. Openbaar vervoersinformatie, mocht u nog naar Den Haag willen. Houd er dan rekening mee dat het weer een zootje is. Want er is een, er heeft tussen Leiden en Den Haag en OI. een aanleiding plaatsgevonden tussen een trein en een voertuig. En dat betekent dat er in ieder geval tot 12 uur aan toe... Uh, uh, geen treinen rijden, maar stopbussen tussen Leiden en uh, NOI. Ja, dus houd rekening met uh, ja, onthoud. Ja, en voordat dat dan weer aan, aan de gang is... voordat het weer normaal rijdt, ben je nog wel even bezig. Dus houd maar rekening, als u die kant op moet... Uh, met extra rijsteed. En uh, er is ook, een, ik weet niet hoe dat, of dat nog gevolgen heeft... maar ook uh, Haarlem-Zandvoort is vanmorgen een trein uitgevallen. Ik weet niet of dat uh, nog verdere gevolgen heeft. Maar in ieder geval... Ik zou zeggen, als u met openbaar vervoer die kant op moet, plan het even via de reisplanner. Ja, ja. dan kom je niet voor verrassingen te staan zoals ik vanmorgen. Goed, maar laten we het daar niet uh, over hebben verder. Um, ik was, Het is alleen maar actuele informatie. Dus um, hou even, als u met openbaar vervoer die kant op moet, van richting Harlem den Haag, uh, hou even de reisplanner in de gaten. Ja, zo is dat. Wat een feest, wat een feest. Nou, zullen we maar beginnen dan? Uh, laten we het maar wel doen. Uh, ja, hè? Ja, en uh, ik wens u alvast een uh, smakelijke lunch toe. Ja. Terwijl we gaan luisteren naar. Kate naar wie Bush. gaan we luisteren? Kate Bush. Ah, oh, heerlijk. Bush. Fijn. Ja, Kate Bush. Katerbus. gaan we luisteren met The Man with the Child in His Eyes. Zo gevoelig. Zo mooi. Oh. Ik hear, hear. En dat was Beth Hart. Geweldige plaats, en die werd voorafgegaan door uh, Kate Bush met The Man with the Child in his eyes. Tijd voor de 3-1, jawel. 3 in 1 En hier is vandaag van Billy Joel.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 in New York City begon. En, uh, waarvan het liedje The Piano Man natuurlijk uh, een verhaal doet. Maar dat hoor je al zo vaak. En ik zelf heb het al zo vaak moeten zingen. Dat, dat heb ik maar eens een keer niet gedaan. Uh, dus hebben we gewoon eens een paar andere uh, mooie liedjes van Billy Joel genomen... waarin zijn uh, veelzijdigheid natuurlijk wel zeker blijkt. Uh, het prachtige uh, She's Always A Woman To Me. Wat een echte mooie ballade is. Dan daarna natuurlijk een toch een beetje op de Four Seasons uh, gebaseerde uh, Uptown Girl. En alle stemmetjes die daarin gezongen worden, doet hij allemaal zelf. Er uh, zit geen koor bij, dat heeft hij allemaal zelf gedaan. En als laatste een nummer dat uh, ja, wat ik persoonlijk altijd een van zijn... Lekkerste vindt. Uh, we didn't start the fire. Waarin hij uh, de 20e eeuwse geschiedenis nog eens eventjes uh, op, uh, op de korrel neemt. Zo van: Wij hebben het vuurtje niet aangestoken. Dat hebben jullie gedaan. En uh, je moet het dus zien als een uh, toch wel een beetje een aanklacht naar de internationale politici uh, toe en zo. Ja. En. Uh, Ja, morgen is de grote dag hè jongens. Morgen dan is het zover hè. Eindelijk morgen. Morgen is de grote dag. Morgen, morgen ja. Welk album? Het album Blue and Lonesome. Ja, ik wist het wel. Het ging om een album. Van de Rolling Stones. Komt oh, okay. morgen uit. Vanavond zijn er al diverse parties. Uh, in, in diverse uh, ge uh, gelegenheden. Waar hij al uh, een beetje gedraaid wordt. En dat, uh, dat is natuurlijk geweldig. Uh, het album waar de Stones gewoon helemaal teruggaan naar hun roots. En gewoon live in de studio hebben zitten knallen met z'n vijven. Uh, en zelfs soms met z'n zessen, want meneer Clapton die was in de studio daarnaast bezig... ...en die denkt, goh, ik ga een liedje meedoen. En uh, nou, uh, alvast morgen jongens, want dan is het echt... Ik vind het ik vind echt jammer dat ik morgen geen uitzending heb, want dan ging ik hem helemaal draaien. Maar dat, uh, dat komt nog wel een keer. Uh, ride Em All Down is weer zo'n track van dat nieuwe album van The Stones. Hier komt die Blues in optima forma. optimaal formaat. met z'n vijven gewoon lekker rond de microfoon gaan zitten... en rammen, samen met Daryl Jones op bas... en Chuck Lievel op, op toetsen. Piano en Hammond en dat soort dingen. Geen synthesizer. helemaal niks. Gewoon lekker rammen met z'n vijven. En uh, soms zelfs met z'n zessen, want... ik zei ik al, uh, Clapton... Erik was ook in de buurt en uh, die hoorde dat. Die jongens, ik kom even meedoen hoor. Lekker, gewoon, gezellig. Ja, dat kan om die onder dat soort muziekanter. En de uh, blues verbindt, zou ik maar zeggen. Niet waar? Ja, oké. Okay, nou, uh, lekker om dat weer even te horen. En uh, morgen dan is dus voor de Stones fans de grote dag. Want dan komt het album officieel uit. Jawel. Woehoe. Nou. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, en dat klopt dan ook weer. Het regionale nieuws ga ik u brengen van 1 december 2016. Het Zandvoortse raadlid voor uh, de oudere partij Zandvoort, Bob de Vries... stapt uit de politiek. Hij heeft de voorzitter van de raad in een korte mail gisteren laten weten... per 1 december 2016, en dat is al gauw vandaag, te stoppen... Onder andere om gezondheidsredenen. De Vries wil op dit moment vanwege griep met alle narigheid van Dien... verder geen verklaringen geven, zo laat hij, zo laat hij weten. De Vries was vorige week de directe aanleiding voor de motie van wantrouwen... die Zandvoort vervolgens in een bestuurlijke crisis terecht deed komen. Gisteravond rond tien voor zes kreeg de brandweer een melding... over een schoorsteenbrand aan de brede Straat.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 Ook werd er in de woonkamer nog een kooi met kavia aangetroffen... en de cavia is direct naar de frisse lucht gebracht en maakt het goed. De burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer, was ook ter plaatse... om zichzelf te laten informeren... en het gesprek met de gedupeerde bewoners aan te gaan. Rond half acht avonds was de situatie volledig onder controle... en nadat de brandweer een nakontrole had gedaan... is de situatie overgedragen voor de opruimwerkzaamheden...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 Heeft u informatie over deze mishandeling die naar de dader zou, zou kunnen leiden... neemt u dan contact op met telefoonnummer 0900 8844. Vanaf maandag 12 december starten de werkzaamheden... voor de herinrichting van het Stationsplein en de Koperpasserel. Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort om de openbare ruimte tussen het station en het strand en dorp aantrekkelijker te maken... en een nieuwe impuls aan Zandvoort te geven. Voor de paasdagen van 2017 zijn, twee zijn de twee projecten afgerond. Het is 1 december vandaag en weet u dat dan onze adventskalender op de app van ZFM Zandvoort ingaat? Ja, want de kerstdagen komen eraan, dus dan gaat de adventskalender ook weer meedoen. En wachten daarop wordt een stuk makkelijker met die adventskalender in het menu van de ZFM-app. Doe mee vanaf vandaag. In de app vind je voor iedere dag vanaf vandaag een deurtje. En achter elke deur zit een leuke spreuk voor je. Het enige wat je hoeft te doen is, zonder verdere verplichtingen, je aan te melden via onze ZFM Zandvoort-app. De app is nu beschikbaar voor je telefoon op tablet en te downloaden via de App Store. Morgen op vrijdag 2 december gaat de val van de noordelijke buitenrustbrug... na 80 jaar trouwendienst voor de laatste keer dicht... om in het weekend van 2 tot 5 december in twee delen te worden verwijderd. De afgelopen weken is hard gewerkt aan de voorbereidingen... om de oude noordelijke brug te kunnen verwijderen. Vanwege de veiligheid zijn beide bruggen gedurende enkele uren in het weekend... volledig buiten gebruik. Naar verwachting duren de werkzaamheden van vrijdag 2 december 10 uur s'avonds... tot zondagochtend 4 december ongeveer 6 uur s ochtends. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen... kan er ook op zondag gewerkt worden. De gevolgen voor de scheepvaart zijn dat er gedurende het weekend... een volledige stremming voor de scheepvaart is. En deze duurt van vrijdagavond 2 december 10 uur... tot en met maandagochtend 5 december 6 uur. Gevolgen voor het overige verkeer... die zijn dat er uit het oogpunt van veiligheid er geen... Uh, even kijken, er staat hier een hele rare zin, heb ik ervan gemaakt. Oh ja, dat er geen auto's, bromfietsers, bussen... en voetgangers gebruik mogen maken. En die kunnen dan wel uh, op de naastgelegen zuidelijke brug passeren. Gedurende de stremming wordt het verkeer... door middel van verkeersregelaars omgeleid... en naar verwachting neemt de totale stremming... Twee keer twee uur in beslag. Voor nood- en hulpdiensten die gebruik moeten maken van de brug... worden de werkzaamheden kort stilgelegd. In het weekend van 16 december zal, na voorbereidende werkzaamheden... de nieuwe brug worden geplaatst. En naar verwachting kan het verkeer vanaf vrijdag 23 december... weer gebruik maken van de nieuwe noordelijke brug. Nou, al die data en tijden, u zal het vast niet onthouden. Dus in het volgende uur doe ik hem iets korter.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 Het blijft, opnieuw droog, het blijft opnieuw droog en er waait een zwakke tot hooguit matige noordenwind. En de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of negen. Zover het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Say it again I ask you What makes men Jealous Of each other Time turned Against his brother Now here's the reason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 And she smiles when she feels sad And when, she, and when you feel blue she knows I'm blaze right beside you Right beside you And I want to know What makes man Stop tiring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 Kingman in showbusiness werd hij ook wel genoemd. En, uh, denk ik een beetje een goedmakertje hoor, deze plaat. Hij had natuurlijk eerst een hit met It's a man's, man's, man's world. Al die vrouwen protesteren van, uh, wat denk je eigenlijk wil joh? Hè? Wat denk je eigenlijk wil? En uh, toen uh, heeft hij dit maar gemaakt als prachtige opvolger toen het tijd Woman, James Brown. En uh, gisteravond uh, zat ik in het Witte Theater in de Muiden, dames en heren, ja, te kijken naar die film. Hè. Oh, <treekt> nou als u de kans krijgt, uh, en u bent Beatles fan en u krijgt de kans, dan moet u dat echt gaan zien. Het is zo geweldig. En uh, als, als toetje toe, en dat, dat wist ik niet, maar dat, daar kwamen we dus achter. Uh, nadat de, de film eigenlijk afgelopen was en de aftiteling uh, dacht, nou we gaan naar huis. Maar uh, toen ineens kwam uh, ook nog eventjes het hele She Stadium concert voorbij. En uh, helemaal hè. En geremasterd en uh, opge opgepimpt en... Nou, je weet, je weet niet wat je hoort. Je weet echt niet wat je hoort. Wat een geweldig iets. Dus uh, als, u, als u de kans krijgt en die film draait nog ergens... dan moet u hem zeker gaan zien. Het is buitengewoon de moeite waard. Het geluid is gigantisch mooi. Uh, zeker als je nagaat dat het allemaal... Heel primitief is opgenomen en, en allemaal mooi remastered en gerecycled en weet ik niet wat je allemaal mag zeggen. En um, nou ja, het is, het is gewoon geweldig. En als je dan uh, blijft zitten, dus niet weglopen als de aftiteling komt, maar gewoon blijven zitten en dan krijg je dus nog een half uur uh, de hele set van She Stadium uit 1965 te zien. Het is echt grandioos. Dus, maar uh, die krijg je dan niet als je de DVD koopt. Dat vind ik ook weer een beetje jammer. Maar goed. DVD staat er niet, niet op. Maar we hebben natuurlijk wel de live LP van de Hollywood Bowl. En ook die is geweldig. En om uh, toch nog maar eventjes terug te blikken, komt er nog een nummer van. Ja, hier is hij. Oh Hello, this song is called A Ticket to run. De Hollywood Bowl was dat natuurlijk, de uh, Beatles. En um, het leuke van de film is een paar, paar mooie momenten waar je dan echt op moet letten. Dat is gewoon, als ze inderdaad in de documentaire een stukje She-Stadium laten horen, dan laten ze ook even een klein stukje horen van hoe het publiek het gehoord heeft. Want well, is je nagaat, dat ze daar speelden op de, op de stadion PA. Nou ja, PA, dat kan je niet eens noemen. De omroepinstallatie gewoon van het stadion. Waar normaal de honkbalverslagen op uh, plaatsvonden. Daar werd de muziek, daar werden ze dus op, um, op, op, op, uh, doorversterkt, zal ik maar zeggen. Dus het publiek dat heeft het gehoord in een soort van, uh, nou ja, geluidje. <lacht> dat is echt niet te geloven. En dat verschil laten ze ook even horen. Een mooie opmerking uit de film is trouwens ook van Ringo. Die, uh, de, uh, in dat concert van het ski stadium. Uh, waar ze dus zaten te spelen. Uh, niemand heeft ze gehoord. 65.000 man in het stadion. Alleen maar gillende vrouwen. En de mooiste opmerking van Ingo is natuurlijk nog. Ja, uh, uh, ik keek naar de kont en de kop van Lennon en Paul. Want dan kon ik ongeveer zien waar we waren in de in in song. Want hij heeft ze nooit gehoord. <laughs> Dat <picked up> <gulqu me through> is niet te uh, geloven. Uh, George vertelde ook vertelde er ook in... Ja, ik verklap gewoon, anders... Maar je, uh, je moet hem echt gaan zien, als je de kans hebt. En uh, John zei Ja, en Fox had speciale versterkers gebouwd voor ons... Voor deze tour. 100 wat. <lacht> nou, dat is tegenwoordig de radio wel wat. Maar goed... Um, uh, wat zou ik zeggen? Ja, nou, als u de kans krijgt... En u kunt hem nog ergens zien... Hij heet Eat Days a Week, uh, The Touring Years. En als u de kans krijgt... Moet je hem echt gaan bekijken. Want het is zeer, zeer de moeite waard... Ook al als document. Niet als je alleen als je Beatle fan bent, maar gewoon als document is het fantastisch. Goed, nou, uh, daar was dat. Uh, gaan we door met, uh, uh, met wie ook weer? Oh ja. Everything. Zat er? Oh ja, stops. Everything stops. En dat is een nieuwe single van uh, oh. toch wel een hele aparte meneer in de popmuziek tegenwoordig. MUZIEK natuurlijk niet eh, blauwtzoen aankondigen en dan komt er, iets, eh, komt er iets heel anders. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan je niet maken, Janssen. Zo vol van de Beatles, dat, dat kan allemaal niet. Nee, dit is gewoon uh, Milky Chance en het heet Coco. Ik zei het helemaal verkeerd. Maar ik wou nog zo vol van de Beatles. Ja, maar uh, Milky Chance is dit. En het liedje dat heet Kaukoen. Uh, We hebben nog uh, zo'n leuke nieuwe. En die komt er nu aan. En dat is gelijk de laatste voor het nieuws. En dat is inderdaad wel uh, blauw zoen: Dat is wel Everything Stops. een aparte man, uh, ook qua uiterlijk en zo blijft het allemaal apart uh, Blauw zoen was dat en het liedje dat heet Everything Stops en wij gaan uh, we gaan nu uh, meenemen naar uh, het nieuws en het weer van 1 uur volgens het NOS journaal en, woehoe, en, uh, en natuurlijk de reclame en daarna een leuke conferentie vandaag van uh, Najib Amali ja, ook alweer is leuk dit is André Brasseur met uh, Big Fat Special. Uh, dat was zo'n zo prijsmuziekje bij een van de televisieprogramma. Ik weet niet meer welk. Maar... Oh, dat dat, dat, dat draait geloof ik bij die caviabak of zo. Bij de weekendshow. Fred Oster. Ja, zoiets was het. Ja, dat, dat zoiets was het. Nou, uh, we gaan even een broodje eten. En uh, oh, ik zie u terug aan de andere kant van het nieuws. Dag, tot zo.